Jelle Visser met het NOS-journaal. In Duitsland is een militaire helikopter neergestort. Bij de crash is een dode gevallen, melden Duitse media. De helikopter stortte neer aan de rand van een bos... bij de plaats Aartsen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Hannover. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is het tweede luchtvaartincident in Duitsland in korte tijd. Vorige week stortten twee straaljagers neer na een botsing. Daarbij viel ook een dode. Iran erkent dat het inmiddels meer laagverrijkt uranium opslaat dan het atoomakkoord uit 2015 toestaat. Het is voor het eerst dat Iran dat erkent sinds de VS vorig jaar uit de deal stapte. Het atoomakkoord was bedoeld om te voorkomen dat Iran een nucleair wapen zou krijgen. Dat Iran nu meer dan 300 kilo laagverrijkt uranium heeft, komt niet uit de lucht vallen. Teheran had al aangekondigd dat het zich niet langer gebonden voelt om zich aan de afspraken te houden. Op de luchthaven in Tel Aviv heeft een vliegtuig met 152 passagiers een geslaagde noodlanding gemaakt. Het toestel kwam uit Keulen. Volgens Israëlische media was er bij vertrek een band van het landingsgestel gesprongen. Het vliegtuig loosde brandstof boven de Middellandse Zee. Voor de zekerheid stonden op vliegveld Ben-Gurion 100 ambulances en brandweerwagens klaar. Bij de baan waar de vlucht van Electra Air uiteindelijk zonder problemen dus is geland.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 En dan het weer, periode met zon. In het noorden kans op een buitje. Het is 20 tot 25 graden. Morgen in het noorden nog kans op wat lichte regen. Verder is het droog en periode met zon. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland vooral vertraging op de A1 naar Amsterdam. Tussen de afritten Naarden en vesting, staat 4 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn er twee rijstroken dicht. En dat levert u nu een half uur vertraging op. 10 minuten extra op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. En op de A7 Zaandam-Horen tussen Zaandam en Purmerend. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I need to find, need to find my baby Won't you help me find, help me find my lady I need to find, need to find my baby Won't you help me find, help me find my lady Een soort klassiekers hoort. Ja, dan kom je weer helemaal in de steen, ja Toch? Heb jij ook, hè? Ja, en uh, een van zijn grootste hits was die 1983 Get Down on Saturday Night. Oliver Cheatham En dit was een iets wat minder bekend uh, nummer van wat hem. Lekker. Maar wel wel lekker. Ja, uur drie alweer van Salford uh, op zaterdag. Zeker. Met die mooie prestatie van Max Verstappen morgen op P3. Ja, ja. dat is uh, het hoogste wat hij uh, nu heeft uh, laten zien dit seizoen.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 Uh, begrepen of het New York is, weet ik niet helemaal zeker. Maar ik uh, dacht het wel dat ik uh, dat ergens uh, gelezen had. En uh, niet zo lang uh, geleden, ik geloof een jaar of twee, uh, drie terug, is uh, de man ook aan, aan het einde van zijn leven gekomen. En dat uh, in een uh, ja, in een minder gezellige uh, om, uh, omgeving eigenlijk. Hij heeft uh, uh, behoorlijk wat, uh, wat geld weten te vergaren met die grote hits uh, die hij had in, uh, in de jaren tachtig. Uh, bijvoorbeeld met Trapped. Dat was een grote wereldhit. En daar heeft hij uh, behoorlijk wat aan uh, verdiend.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 Report. Ja, als je toch een beetje bent, ja. Dan, ja maar uh, is er uh, uh, even een jingeltje? Maar dan, is uh, Brian Taylor uh, gebleven? Oh ja, die kan ik ook even uh, opzoeken. Ja, uh, uh, ga die even lekker zoeken. <laughs> dan, uh, dan is dat wel even heel fijn als we die er ook nog uh, straks uh, er even bij uh, pakken. Want dat is uh, de Formule 1 Anthem.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 Het staat inmiddels op de verschillende Zandvoertse media, ook in de Zandvoertse krant. Maar ook bij ons, bij, bij ons is het na te lezen, want die heeft daarop gereageerd. En die zei eigenlijk, het zijn suggestieve berichten. Dat sterretje, zoals van wat ik net ook al zei, en dat zegt Van Overdijk ook. Dat stond namelijk al bij de getoonde video van de layout van het circuit. De enige reden waarvoor dit is, heeft het dus te maken met de World Motorsport Council. En die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 Abu Dhabi, daar betaal ik gewoon de vette hoofdprijs. Maar dat is denk ik ook voor de happy view. Dus niet voor de mensen met een middeninkomen... die graag een keer een Grand Prix van dichtbij willen bekijken. Nou, wil je de prijs weten? Ga naar dutchgp.com. Ja, ja, daar, daar staat hij op. Dat, daar kan je het allemaal zien. Uh, Hebben we hem nog? Ja, ja, ja tuurlijk. Ja, maar uh, uh, jij hebt nog nieuws verder? Nou ja. Uh, heb ik dan nieuws?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 Bijvoorbeeld bouwprojecten die je in de buurt doet van natuurgebieden. Daar valt die Formule 1 dus ook onder. Mm -hmm. En of dat daadwerkelijk ook dat daar stikstof vrij gaat komen, dat valt nog te bezien. Ik hoor ook geluiden dat bij, het, bij de verbouwingsplannen die er op dit moment zijn, dat er heel erg weinig stikstof vrij gaat komen. Maar er is inmiddels ook weer hoop voor de mensen die denken van ja...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 En die gaan nu kijken van welke projecten dus misschien gevaar lopen. En dat ze daardoor zo'n juridische, ja, juridisch gaan onderzoeken of er niet een ontsnapping mogelijk is. En welke belangen daarmee op gespannen voet staan. Dus je moet altijd kijken naar het economische versus het natuurbelang. En daar heb ik ook een hele leuke discussie gehad. Het is een, naar mijn idee is het een openbaar evenement.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 En naar mijn idee denk ik, uh, ja, ze kunnen denk ik niet zomaar om uh, een Formule 1 race, nu die aangekondigd is, heen. Terug nog even nog naar het uh, verhaal van de licentie die, die nog afgeschreven... Uh, ja, moet het verhaal ook wel volledig uh, zeggen. Er moet nog een licentie komen uh, als het gaat om de goedkeuring van uh, het circuit Zandwoord. Dat is niet zo'n probleem, zegt Lammers, want in november uh, gaan de, de shovels uh, aan de slag om uh, hier en daar wat aanpassingen te doen. Onder andere bij uh, de Luijendijkbocht.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 De, de single van uh, Berswiss en uh, Making Your Mind Up. Ja, we hebben ook nog het uh, WK voetbal. Waar we op dit moment uh, in de kwartfinale bezig zijn. Nederland tegen Italië. 66 minuten gespeeld en daar staat het nog steeds. Uh, die wilde ik helemaal niet hebben. Nee. Nog steeds 0 tegen 0. En ook die wedstrijd houden we weer voor je in de gaten. Tot aan 5 uur. Together to fight this holy Armageddon. So when the man comes, there will be no no doom. One Have pity on those whose chances grow sterner. There ain't no hiding place from the Father of Creations. Yeah, yeah. One.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 of voorbijgangers van ver, en ik splits mijn oren en probeer iets te doorgronden maar waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet zeg zeker weet. Gooi je de stad mijn hemelse verslaving. Bluff en Hemingway. lekker weer vandaag in Salford en dat betekent ook zomerse muziek op de radio.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 Jumping, don't you know my darling? I, I said it right now, and the cotton is high Like a, like a, like yo, a, your little a rich, rich And a young mommy's good looking, yeah. I suck a hush, girl, little baby, yo. I rise up singing. Then you spread your little wings, your little wings, and I take to the sky. <laughs> that morning, I come to baby, there's nothing I'm gonna. Uh, ditmaal voor deze versie gekozen. Billy Stewart en Summertime. Ja, we zitten ondertussen te kijken. Hè. Volgens mij uh, gaat Vettel morgen van P9 van start ja. en niet van P10. Nee. Zag jij dat ja, ook? Oh, nou ja, goed. Ik moet eventjes uh, eventjes uh, de, de, de boel erbij uh, pakken. Die, uh, die Billy gaat nog even fijn, uh, fijn door. Ja, de, ja, de, ja, ja, nou hou je mond. Uh, <laughs> <laughs> weg ermee. Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment uh, in de uh,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 Dus dat is heel erg belangrijk nieuws. De teen heel, van, heel, uh, heel, Lieke, heel belangrijk. De teen van Lieke Martens. Nou, uh, want dat is... Uh, ah, ah, dat is zullen we maar goed doen...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 Zij gaat ook dit soort voordrachten dus doen... in de Alternative Avaim-uitzending van 22 augustus. Oké, okay, zet hem vast net vers, in je agenda. Net vers uh, binnengekregen. Dus dat dus, dus, zeg ik er zeg maar echt Zeg een bij. nieuwtje.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 Lekker met een stevige rock sound door Black Operator and Hungry for Love.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 En Jessie gaan we ook bellen over haar nieuwe zin. Bekijk het maar. Ook ja. Nou, die, nou, die, die past ja, ja, dus ja. ja. zeker wel. Ja, dat gaat weer een mooie show. Die past ook zeker wel naar het draaien van Black Operator. Denk ik. Ja, ik ja, ja, het maar. Zo dadelijk entertainment voor jou. Heel veel en, plezier. Ja, hè, ja, ja. En Tom Haverman krijgen we dan als het goed is de tweede uur uh, hier op okay. Kijk, gewoon uh, reden genoeg om uh, ja. te blijven luisteren.